Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland haalt op dit moment een aantal Nederlandse Syriëgangers op. Veel is nog onduidelijk, maar het zou gaan om een vrouw en drie kinderen. Ze zaten in een gevangenenkamp in het noorden van Syrië, zegt correspondent Daisy. Het is zo dat de Koerdische autoriteiten al veel langer zeggen... Eh, wij kunnen niet garant staan voor de veiligheid van deze vrouwen. Eh, wij kunnen eigenlijk niet meer voor ze zorgen. Eh, kom ze nou alsjeblieft eh, ophalen. Dus eh, ja, dat lijkt erop dat dat dan nu in dit geval gebeurd is. Het is de tweede keer dat Nederlandse kinderen uit Syrië worden opgehaald. Twee jaar geleden gebeurde dat ook al. Toen werden twee weeskinderen samen met Franse kinderen door de Franse overheid opgehaald. Max Verstappen heeft de derde vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan vroegtijdig moeten afbreken. Na een half uurtje gleed hij met zijn wagen tegen de muur. Het was geen harde klap, maar de schade is dusdanig dat Verstappen niet meer het circuit op kon. Over twee uur begint de kwalificatie. Max staat eerste in het WK-klassement. Ook in België worden de coronaregels een beetje soepeler. Vanaf komende woensdag. Dan gaat het zogenoemde zomerplan in. Betekent dat de horeca langer open mag, bezoek thuis naar vier personen gaat... en evenementen buiten weer mogen met maximaal 400 mensen. Net als in Nederland gaat het vaccineren in België lekker. Bijna 5 miljoen mensen hebben daar inmiddels hun eerste prik gehad.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 Uit als het om 6 uur ochtends is met een heerlijk biertje. Ja. Het stomme is, als je dus één keer begint, dan heb je helemaal niet meer in de gaten dat het als vroeg is of zo. Vooral niet. als je een biertje krijgt, dan uh, was het toch, uh, het, het leek net een avondshow. Dus nee, het was hartstikke leuk. En dan het weer. Het wordt steeds droger, maar het is wel een stuk koeler dan gisteren. Zo'n 16 tot 20 graden. Morgen iets warmer en dan is er ook meer zon. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Alsof dat album soms kon spreken, weet je nog wel oudje? Er was een, die met pak bij, en die leek precies op een jeugdkijk van mij. Weet je nog wel?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 bij de zee een reis langs de Rijn. En nu hoort u Lumi met met de Jordaan het breken bed. Waar is het op de wereld zo vrolijk, gezellig en onrecht? Waar heb je op de hele wereld meer plezier? Reuze pret en vertier. Waar leer je de Amsterdammer pas kennen? Waar moet je aan hem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 De Van de bokken gaat de bokken gaat de bokken de Een berg die zo heet, moet wel machtig zijn, Zou reusachtig zijn, ai, ai, ai. Met een man, een je door heel Mexico. Het heet Mexico. Ik zeg Mexico. Van zo groot als mijn hoed.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 Want top van de boven gaat de pet op, boven gaat de pet op, boven gaat de pet op. Ho, ho, ho, hoe gaat de pet op? Oh, Een berg die zo heet, moet wel machtig zijn, zal reusachtig zijn. Ai, ai, De dor. van de spokkelij, de bent de de bent de spokkelij, de bent de de En zo heen, moet wel machtig zijn, kan wel zachtig zijn. Ai, ai, ai. September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 mijn jongen jij bent geen moef, jongen niet Thuis was racht de handen uit de mouwen En ging met noest de energie opnieuw weer een zender bouwen En in de eter hoorde men weer razend stem stemgeluid De moeder van de centpiraat stond duizend angsten uit ze smeekte haar kind, maar hij schoof het bezwaar op zich, jongen en Toen luister naar je moeder. In hemzelf, daar hoor je toch niet thuis. Jij bent vrij, doe dit dan voor je moeder.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 Jij deed mij denken aan rozen, rozen met doornen zo fijn. Bloemen die nog verveelen, daar ze jouw beelden. Zo'n boeket wilde rozen stemt me tevreden en blij ik zie een beeld in die rozen dat beeld me liefste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 Met haar kleuren, schitterend kleuren, zalig geuren En je licht tot elke prijs Leer de liefde eenmaal kennen Je door kussen meer verwennen De worden. wordt paradijs Donkere wolken die verdwijnen Eenmaal zal de zon weer schijnen Al een lief en blijde voor elke dag vergeten maar je ogen vergeet ik nooit meer droom nog altijd dat wil ik wel weer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 Wil ik wel vinden op een avond, dan zie ik je weer, want geen ander is er daar. Eten, maar je kussen vergeet ik nooit. Meer. U hoort de muziek van Eric Christiani met hoe je heette, dat ben ik vergeten. En de Aval Willy derby met donkere wolken die verdwijnen. En de volgende artiest is Leendert, beter bekend als Leen Jongewaard, geboren in Amsterdam op 30 maart 1927.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 En geen auto om de weg Want die had je toen nog niet Er ging scheef bij iedere bochie In Zo kalm en putaal. En maar schommelen en maar kijken naar de komst van het paard. In de redeugu. In de redeugu.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. In mijn hoest bij op vier wielen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 I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the I'm going to Fuck, Slayer, yeah, hey!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 Beefster. In a villain well doing, and you're Bavarian, hell good Bavarian. And Lodic Yauver Zakeren for under half a million, and Telkens, now it had Dexel open doing, and then strike it, you so such as Lodge like, Hiren.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 Heel voorzichtig even kijken, dan telkens even kijken, en een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 Daar waar de molen staan, tussen het wuivend graan. Al zo klein en zo mooi. Doorheen heimwee overmand, zie ik mijn vaderland. Ruik ik de geur van je hoofd.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 Bewaard in het diepst van mijn hart. Ik doe...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 niet Verder dan dit ene dag. Het gras zal altijd groener zijn, maar in het land ver weg, achter de heuvels En na de laatste horizon begint misschien een andere tijd. Slechte dingen hebben jullie van ons gehoord. eerlijk waar